Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De stemlokalen hebben de deuren gesloten. De stembureau-medewerkers gaan vanaf nu de stembussen openen en de biljetten openvouwen en optellen. Direct als de stemlokalen sluiten komt de poll. 50.000 stemmers in heel Nederland zijn bij de uitgang van het stembureau ondervraagd op wie ze stemmen. Dat zou best een betrouwbaar beeld moeten geven van de uitslag. Al maakt corona het deze keer iets onzekerder, waarschuwen de onderzoekers. We hebben nu het briefstemmen. Dat zijn natuurlijk mensen die niet meedoen aan de Exit poll. En ook de mensen die wel naar stembureaus gaan om te stemmen, die kunnen misschien wat terughoudender zijn um, in, uh, ja, om deel te nemen aan ons onderzoek vanwege angst voor een coronabesmetting. Aan de opkomst lijkt het niet te liggen. Die was rond kwart voor acht 74 procent. ietsje hoger nog dan vier jaar geleden. Daar komen dus nog de stemmen bij van het laatste uur. Terwijl er ook wel mensen waren die dachten dat veel mensen door corona niet zouden komen. Deze jongen denkt daar anders over. Ja, gewoon met corona en niemand iets te doen, ga je toch meer politiek volgen, denk ik. Reizigers uit Bonaire, die vanaf morgen naar Nederland komen, moeten in thuisquarantaine. Ook moeten reizigers vanaf aankomend weekend zich verplicht laten testen, omdat het aantal nieuwe coronabesmettingen op het eiland toeneemt. Twee reisscholen in het Belgische Deurne moeten een boete betalen voor fraude. Kandidaten droegen tijdens het rijexamen een oortje en kregen op die manier aanwijzingen en goede antwoorden ingefluisterd. Ook zijn er volgens Vlaamse media petten gevonden met verborgen camera's erin. En het weer nog. Vanavond en vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar net iets boven nul. Morgen is het opnieuw bewolkt met soms regen en het wordt niet warmer dan 8 graden. FM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 van Amstelveen naar Diemen staat bij de afrit AMC 3 kilometer file. De vertraging is daar 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 En we gaan gauw beginnen met een mooi Nederlands nummer van Dirk Plak, Tegen Draads.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 dat werkt ook gewoon. Ik heb later de labels uh, gedaan. Ik het over. Ik heb het wel het van hem opgeblazen. Met een T daarin, met een letter erin. En aan de andere kant de naam met schablonen lettertjes. Dat zijn mijn ontwerpen. En tegenwoordig, um, qua vormgeving. Uh, alles in eigen hand. Alles in eigen hand. Alles. Labels. Ik denk ook dat je tegenwoordig dat soort dingen allemaal veel makkelijker kunt doen dan vroeger, natuurlijk. Zelf je eigen ontwerp en maken. Ja, en, uh... zeker. In eigen beheer, ja, dat dat geloof ik ook wel inderdaad. Ja, ja. ja, ja. tuurlijk. En, maar ja, het is als je vinil laat persen bijvoorbeeld je kan distribueren en een goed net hebben daarin of wat dan ook, dan blijft ja, toch allemaal een beetje ja, mondjesmaat dus, En ja, ook ja. wat doen winkels die zeggen nou laat er maar tien achter en uh, kom komen over twee maanden terug en als ze er naar twee dus, hebben verkocht, dan rekenen ze af. Dus de ja. enige dus, ja. die risico loopt ben jij, die het, ja, die, die, die winkel niet. Ja. Dus waar je je platen verkoopt, is waar je optreedt. Maar dat is dus nu ook niet. Ja, nou. Als je ergens optreedt en je neemt 50 platen mee, raad je ze alle 50 wel kwijt ook. Toch wel? Zelfs okay, met ja. t-shirts, jawel, ja, ja. jawel. Merchandise is. Uh, zo werkt ja, het. En via social media en zo, via internet ja, en alles Ik al ben dat een dat beetje zakken. digibet en een beetje lax ook daarin. Dus ah, okay. ik had veel beter mijn werk in de kunnen zetten. Ja. ja. Ik zit er alsnog aan te denken om het te gaan doen met mijn dochter, maar die met een babytje. Dus dat wordt nog even een jaartje wachten. Ah, ja. maar om, om, om door mijn hele archief heen te gaan en zo. En ja, dan, dat uit te brengen. Om het neer ja. te zetten. Ja. Ja. Ik heb bijvoorbeeld hele mooie opnames met Joop van Bravo gemaakt door de jaren heen. Van Naasmak. Joop stopte met Naasmak. ik met Meccano. En samen werden we Valorie Plastici. Valori Plastici. Twee ja. nummers opgenomen. Ja. Veelbelovend. Eentje is door de, op document gekomen, dus een plaat van vinyl.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 Beter in mijn beleving. Maar ik verzamel liever een, een, een vinyl. Ja, ik Terwijl, ook. ook omdat... Meer voor de hoese dan. Of de zo, hoesje en ja. de vormgeving. Ja, ja. Uh, ja, ja. Ik ook wel. Zo'n klein boekje bij een cd is toch vaak lastig te lezen. Het ah, ja. lettertype is heel klein. Ja. En als je wat ouder wordt, <laughs> wordt dat wat lastiger leesbaar. Ach, dus ja. je bent geen Spotify fan of zo? Je ik heb het, wel. Hebben, ik ja? heb het wel. Het is ook wel goed om te hebben.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 nou, we hebben het niet over Joodse achtergrond, maar soms een beetje jiddisch, soms een beetje oosters. Ja, dat kom ja. je toch een beetje terug. Nou, ik, het zou, ik zou het mooi vinden om het Europees te noemen. Ja. Dat is het, het is een soort Europese soul, zeg maar. Europees. Het is wel met het, hart, met het hart gespeeld. Dat in ieder geval.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 In ah, Griekenland. Nou, was een actrice, zaagres, of actrice. actrice, of actrice. Ja, een bekende actrice. En die... Uh, <coughs> nou, de, de, die wordt daar nog steeds heel... Uh, die hebben ze heel hoog zitten allemaal. En um, één keer in de vijf of tien jaar... draaien draai ze haar lievelingsliedjes op de radio. En <laughs> komt Mekane en, dan weer naar boven. En dan komt ja. de titel uh, voorbij. Ja. Zo. Maar toch apart dat Mekane daar dan doorbreekt. Of ja, zo. Dat, dat was, was daar een echt. Apart, apart, uh, ja. heel de... Hoe zou dat komen daar...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 Met uh, Gerry van der Linden, een dichter, ook een hele goede vriendin van mijn Haalse vriendin. En um, met Kim was ik toen bezig, niet zo te En toen gingen wij dus naar die, naar die opnames, dat nou, niet met een sisser af, dus wij terug vanuit uh, Den Haag naar Amsterdam. En toen zei ze: Ik heb een liedje geschreven, wil je dat horen? Ik zeg: Natuurlijk, ja, dus een ja. prachtige bossa nova met alleen maar eenvoudig pianootje. Okay. En toen dacht ik: Ja, dat zijn dan die invallen. Ja. Ik denk als ik nou een combi maak van die. die, die afscheidstekst van Yesenin Want dat moet ik nog even zeggen, dat tekstje wat ik net deed. Dat, dat had hij geschreven met zijn eigen bloed. In Hotel Angleterre. Yeah? Angleter. Dat was in Petersburg. Yeah, yeah. Dat er geen inkt was. En dat had hij aan een vriend gegeven. En toen hij al begraven yeah. was, dan over Rex. Sergei had nog wat geschreven. en <laughs> ja. duikte net uit zijn zak op. En daar kwam dat gedicht aan. In het Russisch natuurlijk. Verhaal, he? nee. nou, ja. In ieder geval... Um, ik denk, als ik nou gewoon dat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 Ik blijf al lang en liefst nog langer, maar laat me blijven wie ik ben.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 hem kon je ervoor nooit betrappen op roddel. Bijna okay, iedereen nee. roddelt. Ja. Hij heeft nog nooit over iemand geroddeld. Dat vind ik zo ja, dat sterk. Het, ja. een, het is echt een bohemian tot in, tot in al zijn vezels. Dat was, was hij. En dat, dat echt een vierde bohem. dat, dat, ja, dat, dat Sommige hij. mensen... Ja? Dat is goed ja? Ja, ja, okay. vlees geworden, de ja. bohem. Ja. Absoluut. Dat, dat beschrijft hem precies. Ja. ja, Ja, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Tenminste, dat ik daarmee uh, te maken heb gehad. Ja. Ja, het was ook onmogelijk in. hoor, soms was hij veel te ver weg of wat dan nou, ook. Ja. Natuurlijk. Maar het was zo'n man die op zijn instincten dreef. En zo. Ja, fenomenaal. Ja, ja, ja. Bijzonder karakter. Maar hij kon mooi zingen hoor. Zo. Ja, ja hij kon ja. prachtig acteren ook. Hij kon ja. ook prachtig piano spelen. Ook nog? Nee, nee, dat nou, keer, dat En ja. hoe? Ja. Hij kon ook schilderen ook. Hij maakte er ook wel eens een rotzooi van, maar hij kon ook echt wel schilderen.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 Op je levensstijl of zo. Ook een beetje belangrijk. Ja, dat ja? herkennen ja? van die vierde bohem. Dat vind ja. ik, uh, ik kan me iets welke stellen, dingen hier belangrijk. Bevormen. Voorkomen amaterialistisch, man. Zo. <laughs> Voorkomen niet met materialistische dingen bij Ja, dat is dat. Ja. Hij woonde bijvoorbeeld in een huis en had hij... Uh, om, had hij dat zei hij dan, was om de deurwaardes op afstand te houden. <laughs> had hij, had hij, had hij zo'n plaat aan de deur in marmer met gauw uitgehouden letters. Er stond dan Bintje Woeteke, kleedster. Dat zoog je uit zijn duim. Zo'n naam, Bintje Woetke, ja. kleedster. Maar dat zag er heel chic uit. Maar mensen dachten, ja, die woont hij vast niet. Dat is ja. <laughs> Iemand met een rand. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dat een dingen deed hij. Ja, dat ja, ja. Deed hij, Ja, ja, ja. <laughs> Speels, hij was heel speels. Ja. ja, een mooie term voor hem. Ja. ja. ja. Maar je, je hebt hem...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 Rolling, rolling into the night People be so busy, make me feel busy Taxi lights shine so bright But I don't need no friends As long as I gaze on watching the sunset I. Waar ben je het meest trots op? Dat ah, is moeilijk. Naast je kleinkinderen natuurlijk en zo. En, en je kinderen. <laughs> Misschien Suicide boek. Een boek, boek. oké. Okay. Ja. Het nieuwe boek. Ja. ja, denk het. Dat is heel gedegen. Dat klopt allemaal als een bus, denk ik. En dan wil je het ook gaan delen, natuurlijk. Ja. En ze worden heel uitgegeven. Maar het is, je moet het zo zien. Er is in Nederland weinig uh, surrealisme.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 Nou oh ja, dat is een voorbeeld. Ja. Maar Soe City is een plek. Daar komen mensen dus naartoe. Ja. Om uh, hun eigen dood voor te bereiden. Oh, oké. Okay. Ze ja. wachten niet tot ze hun naam vergeten zijn. Of nee, nee, nee. In een, ja, huis, zo, okay. een huis zitten waar het naar stinkt en zo. Ik heb het met mijn moeder allemaal meegemaakt. Verschrikkelijk om mee te maken. Ja.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 Ja, natuurlijk al die woorden. Het mooie ja, is, ja, ja. Ja, daarom zeg ik, dat ja, nou, is mijn magnum opus. Waarom? Ik gebruik ook heel veel taalverschijnselen. Dus uh, um, um, er komt een huis in voor dat heet Droomoord. Ja? Dat is een palindroom. Je keer omdraaien, staat er ja. weer Droomoord. Oh ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou Droomoord. ga ik de Engelse ja. vertaling doen. Ja, oh, dat wordt mooi. Dan kom moeilijk. ik bij zo'n punt. Hoe noem ik dit huis? Droomoord. Ja?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 Genot en leed. Goh. Heel mooi die laatste. Ja, dan zit ik op de fiets. Ja. Ja. Dan, dan heb ik die vier. En ik, dan kom ja. ik er opeens nog twee tegen. Daar stop ik op de fiets. Ja, dat is natuurlijk. Ja. Anders vergeet ik Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Nou, dit geeft een goede Wat wil ik ja, nu helemaal. Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja. Voor wie ik ben nu. ja. ja. Voor mains de mainschondig. Qui caresse de to du lichaam. Du mort subit. Une fin à crédit, Chapeau. pour les adieu. Fille de la ville Qui perd Dans le the des songes songe, the songe, the songe, Rêve interdit Adieu Oh, de la ville La au cheval aux de bois Ma vie est exceptionnelle Donnez à moi Mais jamais mon choix Santé Comme avec les faux bijoux, qui vient et disparu, disparu par. Jamais mon choix Salut. Oh compagnon dan nuit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 In mijn tijd en jouw tijd ook, wij hadden toch helemaal niets met een Eurovisie Songfestival. Nee. Dan nee. kijk je toch helemaal niet. Nou man, hou nou toch op man. <laughs> nee. Ik draaide de softmachine, dan ga ik toch niet aan zitten kijken. Wat is dat nou? <laughs> nee, maar ik bedoel, ja, en dat is allemaal alsof dat het enige is. Zoals Jean-Luc Macron heb ik het liedje gehoord van de Surnaamse tekstje en denk ik. My oh god, yeah. iedereen heeft er een mening over. En een Gordon die nou ergens daar staat. Die yeah. kwam vroeger helemaal niet aan de bak, die man, jongen. Stel, met André Hazen. Yeah. Die kwam in het begin helemaal niet aan de bak. Nee. Die kon geen werk was, Hij leek op die worstjes die hij die die die aanbiedt, weet je wel. Die moet je hem daar zetten, dan krijg je heel snel. Nee. Maar, nee. Okay. maar ik, heb de, de, ik snap niet dat dat allemaal zo een vlucht neemt. Ik heb van de week toevallig direct gezien, heb ik al yeah. gedacht. Die jongen kan wel goed zingen. En die hebben een vrij goed nummer gemaakt, moet ik zeggen. Dat geef ik daar ook wel toe. Gitaarbespelen kunnen ze allemaal wel. En ik zag gisteren natuurlijk... Spinvis, ik ook wel goed Spinvis, ja. Maar dat was een oude nummer. Was dat een oude nummer? Dat was een oude nummer. Wat hij gisteren speelde. Theo was al dol met hem, want hij maakte voor Theo. Exclusief voor zijn film. Theo kwam er toen mee aan. Die gaf me toen die cd met... zijn eerste cd met zo'n kazettetje voor. Die heb ik toen al gedraaid. En ik vond wel... Bevreemdend. Juist. En dat vind ik dan leuk. En, als iets bevreemdend is ja. of anders is. En dan ga je ook uitzoeken wat er is. Ja, juist. Dat vind ik ook. Tegen van Gogh bedoelen jullie? Nee, nee. Ja, Tegen van Gogh die had. Hè. Ja, spin ja, ja, en Spinvis. Ja, En ja. Spinvis ja. spin is... Hij heeft dus ook in een psychiatrische inrichting ja. gezeten. Ja, Hans Trebo En...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 Vernieuwende vorm, durfje. dat durf je, dat is goed. Dat had de div in principe ook om daar ja. even op in te haken. Ja. En daarom vond ik het ook leuk om te doen. Ik had, ik had door mecano invloed op beentjes als de div. Daar heb ik ook gespeeld live in Delft. Ik, had, ik heb in Tilburg gespeeld, dat Sami-Amerika die die vond het helemaal te gek. Dus die benaderde mij. En de, daar ging ik hun helpen met een plaat. En dat ja. werd een op Torso uitgebracht. En dat produceerde ik dan ja. in samenwerking. Misschien kun je ook nog wat zeggen over uh, Minimal Compact. Want dat vind ik wel ja. een intrigerende band. Omdat het waren drie, vier Israëli's. Drie, eerst. ja, uh, ja En, en Max die kwamen te, in Amsterdam ja, terecht. Ja, nou die kwamen in Amsterdam. En ik, uh, Sammy, die leerde ik kennen. Dat was een goede dichter. <coughs> en ik was met elkaar bezig. En hij wilde ook zoiets. Hij dus ja, zei, ik wil ook een zanger een band... En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 En toen hebben wij dat gedaan, Mark Hollander en ik, die productie van die eerste plaat. Cor Bolt van Mecano is nog mee geweest om toetsen en zo in te spelen. Maar met een Dan heb ik Pieter Bannenberg van Midnes meegenomen. Om echt de drumpartijtjes in te spelen. Zo kwam die eerste twelfde stand. Maar het is een beetje ontstaan dat het echt een band werd. Omdat het, ja, ze zaten bij mij thuis dan vaak. En Barry was dus een hele goede gitarist eigenlijk toen al.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 Doek het koortje. Ja. En Morpheus Secret is vol nummer, ja. dat is een mooi nummer. En Orga Bamida, Bam Bamidar, Bamida. ja dat ja. is eigenlijk een soort Havana Gila Hava, dus ja. dat vind ik dan weer grappig. Ja. Ik heb dat er gespeeld, met de accordion en die tromden erbij ook en zo. en um, het is een beetje nou, atypisch nummer. In, o, ja, op, maar het en is en no een volksliedje of... daar. Dus ik hoorde later van een gitarist die bij Meccano gespeeld, Idan. Die, die zegt, nou, ik, ik woon in Haifa, Haifa. En op de binnenplaats werd dat gedraaid, die plaats. Zong iedereen op mee? Omdat, omdat het een soort Kila Hava was. Ja, Zo'n zo ja, volksliedje ja. daar. Dus. Ja, ja. En niet weten dat dat daar gewoon daar schalde over de binnenplaats. Is <laughs> ja, mooi verhaal. Ja.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 Ja, omdat er ook zoveel is. Hè? Er is, ja, ja, er is, dus is veel. ontzettend veel. Ja, ja, ja. <laughs> maar ik denk dat we het meest wel beantwoord uh, hebben. Dus, uh, ja, wel. Je helden vond ik ook wel leuk. hè <laughs> En Jorm Ricconi. En Hergé. Ja, ja geweldig. Hergé, ja, ik ja. dat is dan wel weer grappig. Ik, ik had ooit van Hans Daag voor mijn verjaardag. Het eerste deel gekregen van het leven van Hergé. Met al die tekeningen ook. te maken. Ja, bij. klopt. En dan heb ik pas eigenlijk... Ja, vorig jaar ben ik erin begonnen. Ik vond het zo leuk. Dus die heb ik uitgelezen. Dik, god, ik teel, twee en drie wil ik ook hebben. Maar ja, hoe kom je eraan? Weet je, het is al toch alweer twintig jaar of vijftien jaar geleden. Of zo. Ik dacht, krijg de pest. Ogenblik. Het is Hans de Jouwstra. Dus ik had als je bellen. Hallo, ik even zoeken hoor hoor. op schoon. Toen belde die niet. Maar zei, ik ze voor je verjaardag. Dus ik heb ze twee weken geleden oh, opgehaald. Twee ja. en drie. Ja. Ja. En ik heb ze nu uitgehaald. Ik ben het ja. de laatste deel nu aan het doen. Ja, ja. Want hij heeft ook, ja, dat is op een gegeven moment werd het heel anders. Vroeger waren allemaal avonturen, ook wel politiek getint. Maar vanaf Bianca Castafiore en zo... dan speelt het zich allemaal alleen op molensloot af, weet je wel. Het, ja, ik kan het wel en, en, en, en hoe heet het? Het is al veel persoonlijker. Ik Tibet, dat is al een hele grote verandering. Maar ja, dat ga je allemaal zien als je het bestudeert ook. Hè? Dat is ja. interessant. Ook die mensen die dus Bob de Moor en zo... en Jacobs, die je net vaak afbeeldt. Jacobs van Blekenmoorten, maar weet je... die ja. komt vaak op plaatjes voor. Ja. Ja. Maar ja, dat moet je maar weten... Ja, ik heb ook een boek over Hernier gelezen. Nou, wat ik daarvan heb begrepen... Het begin was Kuifje een hoofdpersoon eigenlijk. Ja. Ja. Daar ging hij zich een beetje mee verstaan. Ja. Maar het werd steeds meer... Ik heb de andere mensen... Ja. Dan ging hij wat meer afzetten. Ja, hij kreeg en, karakters erbij. Ja, klopt. Ja. En het mooiste is zijn laatste... Het was het niet even, dat weet ik al sinds een paar... Twee maanden, drie maanden heb ik het boekje gevonden. Kuifje en de alfakunst, dat werd zijn laatste boek. Ja, die, is, die is nooit verder gekomen dan alleen maar schetsen. Nee. nee.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 Ja. Dit is een schilderij van mij. Ja. Maar Harry Plaat heeft het hoes gedaan. En uh, die leeft nu nog. Hij is oud, dat is 85. Uh, en hij heeft model gestaan, dat kennen jullie absoluut. Dat heet Heerenleed. ken je dat nog? Ja. Met ja, ja. En Armando. En juist, nou, Armando en hij, dikke vrienden. <laughs> Ik ken Armando ook goed, trouwens, geweldig. Armando, om je een leuke anekdote te vertellen. Die ja. gaan bij. Mijn vader, die schreef samen met Armando en Sherry, schreven ze poets. Poets. poets is later een uh, bananasplitje. shit ja, klopt. Ja. ja, Maar het is begonnen als poets. Mijn vader schreef mee. Die is heeft afgehaakt toen een man met tante, bij de tandarts kwam. Die werd in de maling genomen. Die had echt pijn in zijn bek. Ik dus zei, mijn vader, dit gaat met de ver. Ik stop. Maar goed, ook niet zeggen. Armando, die woonde bij ons om de hoek, buitenvelden Buitenvelde, toen. En ik zat voor de middelbare school. En hij komt op een gegeven moment thuis praten met mijn vader over bepaalde dingen. En uh, mijn vader vond een topkerel, want dan kwam zijn naam weer langs op tv. En dan zei hij, hey, oh, op tv, mijn vader vond... Weet je wat Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, uh, ik zat aan het studeren en zo. Ze zei: mannen komt in mijn kamertje. En die zei je aan het lezen. Ik zeg: L'étranger, Voor Camus. Maar lees het in het Frans dan? Ik zeg: Ja, dat moet. Het is voor Frans. Hij zegt: Luister. Ik, hij zegt: Ik heb het gewoon in het Nederlands thuis. Goed vertaald. dat Moet je gewoon ja. lezen. Maar, die mag je van mij lenen Maar. Moet ik die Lucky Luck van jou kunnen lenen? En ja. ja, dat was een raster gedrukte Phil IJzerdraad. Lucky Luck tegen veel IJzerdraad. Okay. Raster gedrukt. Eerste druk, dat ja. zag hij ook meteen. Ja. Die wilde hij dan meteen lenen. Dan heb je ja. hem ook uitgeleend? Ja. Maar ik zei: Nee, maar ik moet hem toch in het Frans lezen. Dat leert zee. Want uh, ze stellen strikvragen waardoor ze erachter komen dat je de vertaling ja. Lezen. Dus ja, ja. Dat stond bij. Ja. Over haar man nog eens. Oh, wat leuk ja. inderdaad. Maar goed, ja. hij, dat, dat hoofdse, wat zei dan, dag mevrouw, weet je wel dat zo'n figuur is, Henri. Ja, ja. En als Henri een tentoonstelling ergens had, was meestal het voorwoord door Sherry geschreven. Sherry, Henri en Armando, ja, ja. grote vrienden. Sherry de zelfkikker. Ja, Shorty die van door. dat bed. Dan, ja. Ja, die worden er ook bij. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. We zijn alweer aan het eind van dit interview. Onze gast, Dirk Palak natuurlijk hartstikke bedankt. En Dick van Duin, onze gastpresentator, jij natuurlijk ook hartstikke bedankt.